VFM in 2010 al 20 jaar live. VFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. In cinema di Bagnoli. Sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà colori. Estate che passa in fretta. Estate che torna ancora. I giochi messi da parte Per una chitarra nuova Così elegate mentre anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti visite il dopoguerra, pettinate. Viva la mamma, affezionata con la gonna un po' lunga. Così elegante met anni 50. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva l'ereo. schicke Frau met schnellem wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Wind Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Traumesee, das Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbauten ja, de ene Fox uh, zit Wat tegenover mij. De andere Fox heeft een plaatje gemaakt. <laughs> Pieter Fox, met de single. How's something? CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, dit weekend uh, de Pinkster Races op C Park Zalvoort. En CFM is erbij. Willem van Dessen live op Circuitpark uh, Zalvoort. Races van vandaag. En uiteraard ook de kwalificaties. Willem. Ja, dat klopt helemaal. Uh, we moesten nog even terug naar de Legends Cup uh, uiteraard, want uh, die moest nog finishen uh, aan het eind van onze uh, uitzending, uh, het uur hiervoor. Nou, die is uiteindelijk gewonnen door uh, de Belgische Jean-Louis uh, Menaar. Ja, Meenaar die uh, eigenlijk de hele race op de tweede plaats uh, lag. Uiteindelijk kwam er een safety car, uh, de dus herstart kwam en degene die eigenlijk de rondom aan de leiding lag, uh, dat was... Uh, ja, die had toch wel een beetje een slaapmoment bij die uh, herstart. En dan wist hij, uh, mijn naar, wist daar uh, uitgebreid uh, van te profiteren En met nog één ronde te gaan, uh, wist hij de ook in een uh, voorzicht uh, te halen. Waar we nu mee bezig zijn, dat is de kwalificatie van de Suzuki Swift Cup. Uh, de Swift Cup, een uh, vol uh, bezet geld met 25 uh, Swift. Ja, de tijden kan ik nu niet zeggen op, uh, dat wisselt uh, per... Uh, ...autootje dat langskomt uh, over de financiering. Ik kan wel zeggen dat uh, ja, een van de grote kandidaten daarin uh, is uh, Niels Langeveld. Niels Langeveld uh, met fase was hij al uh, eigenlijk de uh, man to beat uh, hier. Nou, dat zal hij ongetwijfeld uh, voort uh, willen zetten. Ja, en optimistisch uh, chau als we zijn, moeten we er toch aan toevoegen... ...dat hij uh, uitkomt voor het uh, team van uh, Dylan Koster... ...het Seth uh, uh, Racing Team. Ja, hebben we nog andere uh, betrekkingen in uh, die Swift cup? Ja, die hebben we zeker. Dat is... Uh, Dennis van der Laar. Dennis, uh, gedebuteerd met Pazen, deed het heel goed toen en uh, ja, die wil uiteraard ook die uh, lijn gaan voortzetten. Maar dat zijn uh, er velen die dat willen. En uh, ja, het zijn allemaal uh, jongelingen. Nou, zal dat in die kwalificatie zal het uh, zo vaak niet lopen, uh, dat het er uh, een en ander gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik noem maar wat naam op. Uh, Jelle Balen. Uh, Stijn, Schothorst, uh, Marten Graaf allemaal gebrand uh, op succes uh, in deze klasse. Wat ze daarvoor moeten doen is uh, uiteraard uh, zorgen dat ze zo ver mogelijk uh, voor, uh, kunnen starten uh, tijdens race 1 uh, maar omhoog zijn ze nu mee bezig. Dat gaat niet lang uh, meer duren ik denk op een minuutje of zes en dan uh, gaan we ons opmaken voor de volgende race alweer en dat is een race uit uh, Dutch uh, GT4 Dutch GT4, toch wel een beetje uh, de klasse aan het worden in Nederland, of ja aan het worden, dat is eigenlijk gewoon als je kijkt naar de rijders en naar de auto's uh, die daaraan deelnemen. We zouden ook uh, dit seizoen uh, twee Mustangs uh, krijgen. Ja, met paarse was dat, uh, ging dat niet helemaal goed met die Mustangs. Nou, die uh, zijn uh, werd verteld uh, door de equipe schuur. Die hebben er uh, van alles aan gedaan om die auto's uh, zo goed op en top uh, mogelijk te krijgen. Afgelopen donderdag. Uh, testen hier op Zandvoort. Nou, twee Mustangs. Ik denk, uh, de een heeft uh, waarschijnlijk twee rondjes gereden en de andere drie. En toen hadden ze alweer uh, alle problemen die je kan bedenken met die auto's. Jammer genoeg, deze Mustangs wederom met Pinksteren uh, niet van start. Wel van start gaan uh, zo dadelijk uh, in race 1 van dit weekend... Uh, Jan Joris Verheul. En die deed het uh, uitermate goed. Uh, die kwalificeerde zich uh, voor race 1 uh, op de pole position. Met uh, daarachter. Ja en daarachter ja, kan je zeggen daarachter. Uh, heel dicht daarachter uh, Ricardo van der op een de tweede plaats. Want die zat daar maar 19.000 uh, van een seconde achter. Derde was het uh, Phil Bastiaan, Die rijdt in een Porsche. Vierde onze zijn uh, dorpsgenoot Danny van Dongen in een kort En dat geeft al aan... Uh, wat ik opnoem, uh, dat het best wel een uh, mooi uh, evenement is, die GT4. Want de eerste vier plaatsen uh, worden ingenomen door vier uh, verschillende auto's. Die race gaat uh, zo dadelijk uh, over 25 minuten en het is uh, meer dan de moeite waard om die te gaan volgen. Ja, want dat is uh, een beetje het hoogtepunt van vandaag, hè? de Dutch GT4 Championship. Ja, het is uh, het hoogtepunt. Uh, ja, het is niet het einde van de dag, want daarna krijgen we nog uh, race 2 van de Engelse Volkswagen Cup. En uh, aan het eind van de dag dan een uh, race over 100 minuten. Wanneer jullie bezig zijn met het werkoverleg, dan uh, vindt hij hier... Jullie... <laughs> ja, wij kunnen er helaas niet bij zijn. Nee, nee. gaat niet lukken. Het uh, voor de dieselcup en die gaat over 100 minuten. Nou, 100 minuten is heel lang. En om dat te onderbreken voor het werkoverleg, ja, dat moet kunnen. Nou, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor deze update. En we komen later in het programma weer bij je terug, Willem. Oké. Okay. Oké, okay. okay, veel plezier daar, Willem. Hoi. So you wanna taste my wine? Why? Night <laughs> yet.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 Some people just don't realize that, you know, when it's, when it's real, you know, it don't go bad. De hit van dit moment van Ryan Shaw. It gets better. Daarvoor trouwens zijn 1985 Stuart. Stewart. And we don't have to take our close-off CFM Race Radio vandaag bij Pinkster Race Circuit Park Zalvoort. Maar er wordt natuurlijk nog veel meer gesport. En uh, Joop van Nes, die weet daar alles over. Nou, wel een heleboel. Werk, weet werkelijk alles. alles. <laughs> welkom. welkom hey, goedemiddag Joop. Dankjewel. Dag heren, goedemiddag. Waar gaan we het over hebben als eerste? Uh, voetbal. Voetbal, ja, goed. Okay. Um, ja, uh, Jullie weten ongetwijfeld uh, via de berichtgeving dat vorige week uh, zaterdag 1, uh, 11 van S.W. Zandvoort uh, uitgeschakeld is... in de eerste ronde van de nacompetitie voor een plaats in de eerste klasse. Uh, tweede heeft dat veel beter gedaan. Die moest vandaag die eerste wedstrijd in de halve finale spelen tegen de herkanser uit de reservehoofdklasse. En dat hebben ze absoluut niet slecht gedaan. Absoluut. <lacht> Oké, <Okay>. absoluut. <lacht> ja. <lacht> uh, dat was er uh, weer, dat was ja, ja. weer. Je moet toch een rot en draaien naar, naar Nieuwe gein en dan nog een wedstrijd spelen. dat is niet echt prettig. En dan komen ze toch in de eerste helft met uh, 1-0 voor. Uh, door een doelpunt van uh, Ivo Hoppen. Uh, krijgt daarna nog twee dotten van kansen. die uh, helaas eentje op de paal en eentje gaat er net overheen. De dus Stantford had ze met rust gewoon 3-0 voor kunnen staan, of 0-3 dan. Uh, tweede helft uh, werd het al gauw 1-1. Door een uh, eigen doelpunt van Zandvoort. En, uh, er werd een bal teruggekopt. En die werd uh, over de keeper van Zandvoort, de Joris Schmid, heen gekopt. Dat was toen 1-1. Een tweede doelpunt van uh, Gein. Dat uh, verlocht een vrije rap daarna. Een vrije trap. Heel mooi genomen. Kon Joris uh, Schmid ook absoluut niet bijkomen. Kon hij niks aan doen. 2-1 voor een uh, nieuwe Gijn. En. Uh, <laughs> ja, moet, uh, dit, is, uh, dit is intern dat we nu mee bezig zijn. En. Uh, uh, toen kwam Zandvoort toch nog op 2-2. Doelpunt van Chris Dulger. Maar uiteindelijk vlak voor, voor tijd werd het toch nog 3-2 voor Geinoord. En ik vind het een goed resultaat. Uh, Geinoord is een ploeg die een stuk ouder is. Zandvoort heeft een hele jonge ploeg. Maar is wel heel snel. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk. En daar hebben ze ook van kunnen profiteren. Uh, niet uh, genoeg natuurlijk. Want anders uh, dan kan je nog maar winnen. Maar uh, maandag spelen ze hier in Zandvoort om 12 uur. Kom dus kijken luisteraars. Kom kijken. Ja. Want Zandvoort die heeft natuurlijk een unieke kans om naar die finale te gaan. Uh, als ze met, uh, met 2-0 winnen is dat al meer dan genoeg. Uit tellen. Niet dubbel, ja, daar hadden we het over. Ja. Ja. We worden gewoon bij elkaar opgeteld. En is er na, na twee wedstrijden een gelijk aantal looppunten, en dan wordt er direct penalties genomen. Dus dat is, zijn alleen maar leuke wedstrijden, niks verlengen, gewoon lekker meteen die penalties eruit. En hartstikke idee. Ga voor die men aan. Als Zandvoort uh, die wedstrijd of uh, deze ronde door mocht komen, dan moeten zij tegen de winnaar van uh, de andere wedstrijd in een in andere schema, aan de andere kant van het schema. En uh, uh, ik kon het niet vinden wie dat zijn. Ja. Ik, heb echt, ik heb een versuffing gezocht op het internet en kon het niet vinden. Ik moet u dat dus onthouden, wie dat mocht er zijn. Maar ja, laten we eerst even die wedstrijd van maandag afwachten. Als, uh, als Zandvoort daar uh, 2-0 wint, is dat meer dan genoeg? En um, ik weet niet of jullie het veld gezien hebben hier van Zandvoort... En Knollenveld is er mooi bij vergeleken. Okay. Okay. En ze zijn dat gewend, laten we eerlijk zijn. Ja Jan, want als ik uh, jou zo hoor, heb je de alle vertrouwen in dat het maandag gaat lukken. Ik wel ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb coach Jan van der Leden gesproken zojuist. En die, uh, die, ja, die is ook vol vertrouwen. Hij zei het is jammer dat we vandaag niet hebben kunnen doen. Met name in de eerste helft hadden ze drie 0 voor moeten staan met rust. Ja, en dat is niet gelukt. Dat, dat kan gebeuren gewoon. Hm. Misschien een beetje nervositeit, weet ik niet. Een beetje vermoeidheid van de reis kan natuurlijk ook. Het, het is echt, het is uh, een... Als je daar een half uur van tevoren bent, moet je helemaal acclimatiseren. Dan moet je je omkleden, voorbereiden, warm lopen. Ja, dat is een beetje kort dag. En dat hebben dus maandag de jongens van Geinoord hebben dan last van... Ik weet niet hoe sterk zij zijn. Uh, nee, laat ik wil ik zo zeggen. Ik weet niet hoe sterk zij in die reservehoofdklasse willen blijven. Want hun eerste team dat uh, gaat voor degradatie, promotie, eerste, tweede klasse. Dat, uh, dat speelde in het schema van, van Zandvoort. Dat moet nu tegen uh, UVV, dat van Kenemland gewonnen heeft. Uh, dus dat zit in die tweede klasse. Daar in het oosten van het land is dat, uh, is dat erg sterk, denk ik. Uh, Roda, uh, <coughs> pardon, het tweede voor Roda schijnt ook een heel erg sterk team te zijn. Ik heb gesproken met de coach van, uh, van SV waar Zandvoort tegen Moest, het eerste. En die was vorig jaar de trainer van Roda. Yeah. En hij schrok zich een versurfing toen hij hoorde dat Zandvoort thuis gewonnen had met 3-0. En daarna gingen ze gewoon verder. Ze hebben uh, daar met 1-1 gespeeld. Dus dat betekent dat zand voor 2 gewoon erg sterk is. Ik weet niet hoe, hoe, hoe uh, Geinoord... Hoe, ja. hoe dat nodig is om in die klasse te blijven. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Ik ken de jongens niet. Ik ken die competitie niet. Maar vooralsnog uh, ja, hebben ze alle kansen om thuis... Uh, de, voor die uh, laatste wedstrijd te gaan. En dat zou toch lekker zijn, hè? Het uh, Sanvoort voetbal op de kaart zetten. Dat zou geweldig zijn. Helemaal goed. Hoger kan je niet als serve team komen. Dat is nee. de hoogste klasse in, in Nederland. Dat bedoel ik. En een uh, ander team wat het ook uh, enorm goed doet, is het uh, tennissen. Ja, noem je dat een team? Of, ja, dat is een uh, team. Ja, oh, okay. natuurlijk is dat een team. Ja. Het, het zijn individuele sporters die in een team vormen. Ja, precies. <coughs> ja, want, uh, hoe gaat het daarmee met de tennis uh, in Zandvoort? Nou, we hadden twee, twee vertegenwoordigende teams van uh, Tennisclub Zandvoort. die uh, dit jaar in de hoofdklasse spelen. Dat is één klasse onder de heredivisie. Uh, vorig jaar is de tweede uh, gepromoveerd naar die hoofdklasse. Je hebt twee hoofdklassen. En dan doen ze dus de ene in de ene hoofdklasse. en de andere in de andere hoofdklasse. Uh, ik moet zeggen dat het uh, tweede. Uh, ja, heeft één wedstrijd gewonnen van de, zeven, van de zes, moet ik zeggen. Nee, en uh, de rest allemaal niet verloren. Op, op twee na. Er zijn dan ook uh, jongens. Dat is een eerste team die, uh, die echt uh, voor die promotie naar de eredivisie gaan. En uh, ja, ik denk niet dat ze het redden. Ze moeten maandag uh, moeten ze afwachten wat ze naast de concurrent doet. Want zij hebben alle wedstrijden gespeeld omdat er in het verregende weekend van uh, 2 mei... Zij tegen Amstelpark moesten spelen in Amsterdam. En die hebben de beschikking over een tennishal. Ja. En de wedstrijd is daar dus naar binnen gegaan. En het was de enige wedstrijd die in dat uh, weekend doorging. En de rest, alle tweede hoofdklasse is allemaal afgelast. Dus zij zijn in ieder geval uh, komende maandag vrij. En, uh, maar ze moeten afwachten wat er gebeurt. Want uh, um, geld erop, dat is ook, ja... Er staat ook niet schrikvel voor. Maar goed, er is nog een team wat, wat uh, tegenstrijdt. Maar het zal heel moeilijk worden, denk ik. Hoor. Ik denk niet dat ze het redden. Ja. Maar dat is de ene kant. Het, het, het, het zaterdag gemengde eerste team. Dat, uh, ja, dat is kampioen, jongens. Het ja. is gewoon kampioen geworden zonder te spelen. Beetje raar. Beetje raar maar het, die hele tenniscompetitie steekt heel raar in elkaar. Want je hebt uh, een hoofdklas in de Eredivisie. En dat is allemaal een halve competitie wordt er gespeeld. Dus uh, je speelt maar tegen een tegenstander één keer. Het is of daar of hier. Mm -hmm. een van de twee. En dat uh, that is that's it. Dat is het afgelopen. Uh, dus je hebt nooit een kans om een, voor een kansing. Zandvoort uh, heeft uh, het heel goed gedaan. Sp uh, bij de, de selectie van uh, Hans Schmid en uh, Dick Suik uh, speelden heel veel blessures. Ze hebben mensen uh, van buiten moeten halen. Een Poolse. En dat is dan uh, Corina Kosinska. Sterke speelster. Ik heb een paar keer hier thuis mogen zien uh, spelen. Dat, uh, dat is erg goed. En een Fransman, uh, Clement Riche. Oké, okay, dan nou ging het een, een beetje op voetbal te lijken. <laughs> <Je> had, <laughs> van buiten. De... Ja, ik wou <laughs> zeggen, Zandvoort's team hè? Ja. De, de, de, de, de, grote, de grote clubs in Nederland ja. Uh, ja. Die, die, die kopen spelers. Klopt. Daarom zit er maar een halve competitie in. Want die moeten na die competitie, zeg maar zo begin juni, moeten ze klaar zijn voor het buitenland. Daar kunnen ze geld verdienen. Ja. Frankrijk, België, Duitsland, toernooien spelen. Daar verdienen ze hun geld mee. En ze krijgen hier ook een beetje. Denk erom. Hm. Nou, daar zit nou het geheim in dat Zandvoort dat maandag niet hoeft te spelen, Zandvoort 1. Want de metselaars, waar ze tegen moeten. In die wedstrijd die stond op dat moment dat het afvalas werd 1-0 voor Zandvoort. Dan had Cindy Burger, had uh, Erika Vogelsang met uh, 6-2, 6-1. Echt van de baan afgemaapt, dat was ongelooflijk. En uh, Kosinska stond 2-1 uh, voor in de tweede set. Dat had de eerste set met 5-7 verloren. Metzlaas, die heeft meer spelers dan de buitenland. Die hadden een contract tot en met, maandag, of tot en met vorige week zondag. Ja. Maar omdat die wedstrijd na die zondag moet ingehaald worden... Kunnen ze die spelers kunnen ze wel gaan optrommelen... Maar dat kost pakken met geld. Ja, ja. Nou, dan hebben ze liever dat ze zeggen: nou, we betalen die boete. We komen lekker niet, we betalen die boete. Want dan zijn we minder kwijt als dat we die spelers moeten betalen. Nou. Eigenlijk vind ik het een soort van competitievervalsing. Ja, is het, ja maar goed. Als shot kan, kan ook nog eventjes langs de zandvoort komen. Ja. Maar dat is een hele reten. Ja. Ja. dat is een hele reten. En dat, dat speelt bij, bij tennis vrij sterk hoor. Uh, mm. Er zijn teams die halen gewoon uh, van, van, van de 6-7 spelers die in een team zitten. Misschien uh, halen ze vijf uit het buitenland vandaan. Ja. En die willen kampioen worden. Ja. Met van de eredivisie bedoel ik dan. Hè. Wat je er verder aan hebt, mag liever hier weten. Want, <laughs> je gaat niet naar ja, een facer nee. league nee. of zo. Dat is, dat is allemaal uit en boze. En het zijn, het zijn, het zijn nogmaals, het zijn maar zeven wedstrijden ja. Nou, daarom moeten Zandvoort komende maandag niet spelen. En zijn ze dus uh, zonder te spelen kampioen geworden. En zijn verplicht volgend jaar naar de Eredivisie te gaan. Het beleid bij tennisclub Zandvoort, voor zover ik weet, en dat is al jaren zo geweest... Komen we in de Eredivisie? Prima, maar dat doen we met onze eigen spelers. We gaan geen spelers buitenaf aan. tenzij het per se nodig is dat er een gat valt door een blessure. Want het verschil tussen 1, 2 en 3 is toch wel erg groot hoor, in die teams. En dan, uh, ja, dan word je van de baan gemapt. Je wil niet elke wedstrijd nee, met verliezen. Dat... Nee, in de Eredivisie gaat het over zes partijen trouwens, want dan spelen ze geen Nee, je wil dus zeggen dat ze eigenlijk helemaal niet zo blij zijn dat ze in de Eredivisie komen. Nee, het is een beetje een jojo, uh, TCZ. Ja. Want ze hebben dan weer eredivisie. Dan blijven ze een jaartje erin. Net, net, dan hakken ze over de sloot. Dan gaan ze weer terug. En een jaar later zijn ze weer omhoog. Het is het, het, het weer jojo. -jo. Toch is het leuk. Want je krijgt hele bekende ja. spelers te zien. Eén jaar heb je geen feestje. Tweede jaar heb je meer. Ja, feestjes. Daarom ja. zou je het ook zien. Ga je weer terug, uh, terug naar je hok en dan, uh. Nou en Wat er nu gaat gebeuren maandag. Uh, komt er toch nog een, een, een demonstratiepartijtje. De heren van uh, één en de heren van twee. Gaan een demonstratiepartij spelen. Dat zijn dus Marcus Hilpert en uh, Sander Koning. En de tweeling Scott en Kevin uh, Griekspoor. Als Kevin er uh, beter is. Want die heeft een behoorlijke blessure gehad. Dat weet ik niet. Ja, hij heeft natuurlijk nu al een dag of veertien uh, niet gespeeld. Ja. Ligt dat hij het kan. Maar ja, dat gebeurt dus maandagmiddag om drie uur op de gleed. En dan ik de gleed. Naar bij de Kenner McCall of een country club. Daar uh, wordt die wedstrijd gespeeld. En daarna is het uh, gewoon even een glaas champagne, feestje, hapje en dat soort dingen. Maar eerst op twaalf uur net het voetbal? Dan ga je uit ja, dat sowieso. Nou, dat ja. ik Kijk, ja, dat bedoel Kom ik. Kom op, hoor. <laughs> <En>, Luisteraars, <laughs> eerst naar het voetbal, dan naar het tennis. <laughs> ja, zo zit het in elkaar ja. Oké. Okay. Helemaal goed, dankjewel Jop, voor de toelichting. Voetbal en tennis is er dadelijk weer autosport met Willem van Dezen. Maar eerst gaan we weer wat muziek doen. and I praying, wishing and hoping my dreams could come true, so I could feel like the other kids do, a young child, but not complete as a whole, before I was born, you're up from stole. I was there, but you was up in the wind, you never even knew my name, and then you never wrote, called, let alone came by, as a youth it was hard to wonder why, but now I'm older, and I don't dwell in self-pity, thinking about the life you didn't give me, I remember when I used to tell lies, when people would ask, I just fantasize, making up stories to make feelings My mama raised me better, and you can best believe I'm much more together. So, believe that. And mama, is it true what they said that Papa never worked again in his life? And mama, bad talk going round town said Papa had three outside children and another wife, and that ain't right. How'd you talk about Papa going to storefront preaching? talking about saving stuff all the time, Lee. Dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Probably you have a here to say something. It's true and it's sad to find myself missing you when I did But who knows the reasons you did what you did I can't help but to wonder why You live your life, as a big fat lie You act like you had no responsibilities Cause if you did, it's a bet that you wouldn't be Stealing, begging, hustling, and scheming You could've got a job, but did you know the meaning of work? I'm talking about an honest day's pay But you was too lazy to be that way Always trying to take the easy route That's what they tell me, so I don't doubt In for a moment, not for a sec Because you lacked all Tomorrow I'll be going on about my best and so it's time to put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I want to forget the little bit I know, and make sure that I never sink so low. Cause I want my kids to grow up and know that I was always there because I loved them so. And that's the least thing that I could do, but that's a lot more than I got for you. A high pop will call But ZFM Zie Ja, er zijn mensen die er vertrouwen in hebben dat het met het nieuwe nummer van Nederland op is. Dat weet je nog niet. Gaan nog eens zo -in, in gaat weer, hè? Tietje in, ja, ja, is beter. Dingen doen worden. Eerste reserve. Jongen, jongen, jongen, heb jij een beetje vertrouwen in het nummer? Of? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, echt ja. waar? Ja. Mm, nou, Gewoon in blijven geloven. <laughs> ik geloof er helemaal niks van. CFM Race Radio. Pit Report. Bit report. WORE! Ja, ja. Shalali, ja, We gaan naar Willem van Densen op het circuit. Willem. Shalali, shalali. <laughs> nee, maar uh, ja, het circuit. Ik ga nog even gauw terug naar wat hiervoor gebeurde. Het kwalijk kaartje van de Suzuki Swift Cup. Uh, ja, en daar hadden we eigenlijk wel uh, Zandvoorts uh, succes in, uh, kunnen we zeggen. Paul was er voor het uh, Nieuwt Langeveld van het uh, z uh, racing van uh, Tillon Koster. En op een keurige tweede plaats uh, Dennis Van der Laan. Dennis uh, net, ja, 16, tussen de 16 en 17 in... Geen zijn tweede rijweekend uh, in die schrift op uh, tweede plaats neergezet. Op de openbare weg mag hij nog niet rijden. We zien hem wel regelmatig in het dorp, maar dan met zijn brommerautootje. Uh, Je kent het wel, zo'n. Uh, Brommobiel? Met een uh, bordje 45 uh, achterop. Maar hier op het circuit uh, gaat hij veel veelal harder. De laatste keer dat hij terecht bent uh, voorbij ging, ja, was het 170. Dus uh, ja, die jongen uh, doet het uh, uitermate goed. Dus wie het ook goed doet uh, zijn de Duk GTV's. Die hebben net hun uh, eerste rollen volbracht. We uh, hebben een rollen start gehad. De man op Paul, uh, dat was uh, Jan-Joris Geul. Ja, die uh, was als eerste weg. ligt steeds op de eerste plaats met, uh, ja, op zijn bumper. Uh, de BMW van uh, Ricardo van den uh, zien we dan de Porsche? Is dat net uh, veel Bastiaans-architecturen? En vierde Danny van Dongen uh, hier die uh, in zijn Corvette uh, in de ronde reed. Oké okay, en uh, uh, kan, weet je nog waarom in die vorige race die uh, pacecar ervoor kwam? Die, die vorige race, ja, die safety car uh, toch? Heb ja. Uh, gemeld met die ja, de muur in. Dat dat, dat dat randje de muur in ging. Ja, oké. Okay. Ja, maar maar uh, weet, je voor, weet je wat voor auto, wat voor merk auto dat is? Die safety car? De nou, er rijden verschillen, maar dat is een uh, Ford uh, Mustang. Uh, ja, is het goed te uh, willen? Je bent terecht. Ja, er echt. Uh, <laughs> ja, ja nee, dat je niet denkt dat ik uh, <laughs> een kever ga opnoemen of zo. Kevers die we later gaan zien. Maar we blijven natuurlijk met volle interesse de Dutch GT4 volgen. Uh, ja. Mooie spektakel op de baan. verschillende automerken. Uh, ja, fantastische coureurs. Ook mensen die het wat minder kunnen, maar die toch uh, meedoen. En dat uh, kunnen bekende namen erin. Dan heb ik het ook. Over uh, Pieter uh, Christiaan van Oranje. Die, ja, we hadden het net over een Mustang. Nou, die is ook in de Mustang uh, onderweg hier. En dan hebben we ook nog uh, Rob Campus, uh, de bekende tv-presentator, die is in een BMW en die uh, onderweg. Ford Mustang. Ja, jij hoort het woord. Hey, Willem even, mag je even onderbreken? Ja, ja zijn jouw hey, uitzending, ja. hoe Hoe zit het met die Camaro's? Die Camaro's, uh, ja dat heb ik eerder ook al gemeld. Nee, dat had je het over Mustangs. Nee, nou, ik heb nou, uh, oh okay. de vorige uh, uitzending, maar goed. Maar, maar, maar, wat, wat is daarmee aan de hand? Want ze waren nogal uh, vol of over die dingen? Ja, ja nou dat heb ik verteld. Uh, die zijn... Uh, ja, ik zit er reis vol en dan gaan we over andere dingen beginnen. Maar goed, uh, oh, sorry, neem we die kwalijk. goed, ja, ik ben, er, ik ben een grote fan van, dus ik was erg benieuwd wat er mee aan de hand was. Ja, nou ja, die uh, schuur die had uh, met paard uh, één Camaro hier klaar. Uh, ja, die uh, voldeed niet aan de verwachtingen. De motor, uh, elektronica enzo, dat uh, functioneerde niet. De tweede was inmiddels over uit Amerika. Daar hebben ze van alles aan gedaan. Uh, die auto's hebben uren op de rollenbank, testbank met allerlei sensoren. Alles functioneerde fantastisch. Uh, afgelopen donderdag hebben ze hier gereden. Nou, ze zijn niet verder gekomen als twee rondjes. En, uh, ze hebben het lek niet boven gekregen. Okay. En vandaar dat ze nu niet uh, aan de start zijn. Jammer, maar, jammer, jammer. Twee weken hebben we weer Dutch VTV hier ja. met uh, Mars. Dus ik hoop dat het in die uh, twee weken wel gaat lukken. Op ja. deze Camaro's, ik heb ze gezien. Dan, ja, die zien er fantastisch uit. Ja, het is iets speciaals, hè? Ik hoop als ze rijden uh, dat ze zich kunnen mengen... Van uh, de Tutsch 4 Hard werken dus nog. Ja, ja, dat hebben ze ongetwijfeld gedaan de afgelopen zeven weken. En uh, ze waren in de volle overtuiging uh, dat het nu wel functioneerde. Ja, ja, ja. En uh, alles uh, wat je nabootst uh, dat was fantastisch. En uh, op de baan uh, gebeurt het uh, na niet. twee ronden ja. was het uh, einde de En dat is precies. Want uh, ik denk buiten het feit dat ze uh, niet aan de start zijn, dat het uh, ook uh, met een heleboel centen al gekost heeft. En uh, ja, ja. Ja, er is eigenlijk. Uh, hebben ze er van mee laten, uh, kunnen laten zien? Of? Gaat nog komen, ongetwijfeld. Ja. Willem, tot slot nog even de zaken op dit moment op het circuit. Ja, bij de, de stadsverzaken op dit uh, moment is er nog uh, steeds uh, de Arsting, Martin. Ook een mooie auto, uh, Joop. Nou, zeker beetje. <laughs> maar er rijdt helemaal niet niks bij, hoor. Ja, aan de leiding, leiding uh, Jan-Joris Verheul aan het stuur. Tweede plaats, uh, Ricardo van de Ende. Ja, van de Ende. Een racer, uh, puur zang. Uh, die zit op de bumper uh, ja, en die moet en zal er alles aan doen... ...om te proberen Jan-Joris voorbij te gaan. Uh, dat is hem nog niet gelukt. Hij zit uh, zo goed als naak. Maar uh, ja, dat heeft hij vaker gedaan, richting Gerlach. En uh, toen ging het niet helemaal goed. Hij kiest nu eieren voor zijn geld en slaat weer aan achter uh, Jan-Joris Ruil. Kijken we even waar Danny van Dongen dan nu in zijn uh, corvette rondhangt. Ja, die zit op de bumper uh, van de Porsche van uh, Phil Bastiaans. Eén, dus Jan-Joris Ruil, tweede Ricardo van Hennen, derde Phil Bastiaans en vierde Danny van Dongen. Oké, okay, dankjewel Willem. En straks komen we bij je terug. Jan heeft er al echt zin in. Het ik songfestival, festival. Volgende ja. week. Volgende week. Het komt ja. er weer aan. Hè? Dan zit jij weer voor de buis gekluisterd natuurlijk. Dips, dipsausje. En uh, Ranja. en uh, ja, Ik uh, kan het uh, net zoals Paul de Leeuw. Die gaat ook altijd kijken. Dus uh, ik ga volgende week ook kijken. Ja, toch klinkt dit een uh, stuk lekkerder dan... Uh, Sjalali, sjalalo. Ah. Uh, maar het is de halve finale uh, nog maar. Uh, volgende week. Ja, oké. Okay, maar uh, die komen ze toch uh, niet door. Denk ik. Nah blijven hopen. We gaan van het, van het positieve uit. Ja, ja, ja. ja. Mag ik nu eindelijk nou, even... doe, doe even je blokje, blokje doen. dan. Doe even je blokje. Ha, gelukkig. Want door al alle, die alle actualiteiten kom ik er zelf uh, met mijn uh, internationale sportnieuws eigenlijk niet aan te pas. Maar goed, ik ga snel van start. Vanmiddag is er in Valencia de kwalificatie verreden voor de DTM uh, race. Uh, dus de Spaanse race in Valencia. Morgen is de race om twee uur start die. En de kwalificatie is gewonnen door Xtreum. Die is momenteel op de zesde plaats staat in het klassement. Gevolgd door Spengler die momenteel de tweede staat in het klassement. Dan krijgen we Jarvis die momenteel de tiende staat. En de leider uh, in het klassement, Peffett start op vier. Dus extreem Spengler op de eerste rij en Jarvis en Peffett op de tweede rij. Morgen twee uur live, de race in Valencia. Golfnieuws. Uh, na twee dagen in het BMW Championship van Wentworth. Een ongelooflijk mooie baan. En uh, heeft jaren altijd uh, dit toernooi ook al gehuisvest. Helaas hebben ze de baan aangepast... waardoor die een stuk minder aantrekkelijk is geworden. Of een stuk moeilijker is geworden... en waardoor het toch een heel ander spelletje is geworden... als dat het altijd was... Maar goed, uh, Maarten Lefebvre heeft, op, heeft gisteren uh, een grote sprong voorwaarts gemaakt. De Nederlander die het toernooi opende met een ronde van 72, dus één boven de baan, liet er vrijdag onder lastige omstandigheden een 70 e noteren. Hij rukte daarop naar de gedeelde 30 e plaats. Robert-Jan Derksen en Joost Luiten hadden een terugval, maar zijn ook in het weekende nog actief in Engeland. Derksen voltooide zijn tweede 18e hols in 73 slagen en bracht zich totaal daarmee op 144. Hij levert in het algemeen klassement 10 plaatsen in. Vier, dus hij is 54ste man, tenminste vanmorgen bij de start van de derde dag. Luiten zakte weg met een ronde van 74, maar overleefde de kut genoeg net. De Engelsman Luke Donald nestelde zich door een hele goede ronde van 68 bovenaan. Hij heeft één voorsprong op zijn landgenoten Ross Fisher. Nou, die moeten we hier in Zandvoort ook kennen, want die heeft het Kennemer Open gewonnen. Uh, dus uh, zij heeft één slagvoorsprong op de Ross Fisher dus. En Willie Danny Willett, de leider na de eerste dag. En de Zuid-Afrikaan James Kingston. Nou, vandaag dan de derde dag uh, op Wentworth in uh, Sussex, Engeland. Uh, de derde dag, zogenaamd Moving Day. Dus mensen die willen aanvallen, moeten dat uh, vandaag doen. Zover golf. Dan natuurlijk ja voetbal vanavond. Uh, Bayern München staat in Madrid voor de grootste krachtpoeg van het huidige seizoen. Na de landstitel en de Duitse beker wacht de derde hoofdprijs. De verovering van de cup met de grote oren in de Champions League finale... moet vanavond slagroom op de taart worden voor de ploeg van Louis van Gaal. In Madrid verheugde Bayern trainer van Gaal zich over het enthousiasme bij onze oosterburen. Het lijkt wel of heel Duitsland achter ons staat. Wat de oefenmeester het meest aansprak was dat in uh, de eigen Allianz Arena 70.000 fans... Let wel, 70.000 fans vanavond samenkomen om de wedstrijd op een groot scherm te volgen. Ik hoop dat ze onze overwinning mee kunnen vieren. Hele spannende wedstrijd. Inter Milaan vanavond tegen Bayern München. Ja, Mitty Moetis. Moeties. En uh, ja, wat had hij nog meer? Hè? Hij heeft een, nou ja, goed. Uh, dus het wordt ook de clash van uh, twee Nederlanders hè, tegen elkaar. Oké. Okay. Uh, Robben tegen... Geen idee. Wesley Sneijder, kijk. West daar hebben ja, ja, okay. we onze voetballen kennen weer. Goed, gaan we nog even door. Uh, Ga je nog door? Ja, ik ben er nog jongen, niet. Jongen, jongen, jongen. De halve finales van de European Hockey League zijn vandaag bezig. En, uh, en reeds eerder konden we melden dat Oelenhorst van Barcelona had gewonnen. Dus die spelen morgen in de finale. En op dit moment is Amsterdam nog tegen Rotterdam. En is stand 3-3. Dus daar uh, is spanning al om. Eén ding weten we zeker... Het wordt of Amsterdam of Rotterdam in de finale. Maar dat hoort u straks nog even van ons. Uh, Basketbal. Tweede wedstrijd in de play-offs. Groningen tegen uh, Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, uh, Bergen -op -Zoom heeft gewonnen. nipte overwinning. De tweede wedstrijd. Dus de stand is gelijk getrokken. 1-1. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Hey girl, Hier is Mika en Big Girls.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 The water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big hey girls, you are beautiful. you are. Het ene laatste plaatje in uur 2, Albert-Jan. Ja, de tijd vliegt weer voorbij op deze zaterdagmiddag bij CFM. Ja, ik moet in tweede uur toch wel even een paar standaard onderdelen van het regionale nieuws uh, nog vertellen. Want we zitten borden vol uh, sport. Ja, nou, we gaan voorlopig nog even door. Uh, we hebben nog een uur, dus uh, die stapel die moet er gewoon doorheen. Oké. Okay. Vanmiddag de opening van de Walk of Fame hier vijf in Stokvoort. uur, ja. Om uh, vijf uur. En uh, een van die mensen die daar staat, dat is Ellen uh, Clark. Klopt. Ja, en zo'n laatst verschenen single gaan we zo vlak voor het nieuws van 4 uur voor je draaien. Hier is Love is Everywhere. En zo dadelijk zijn we terug met de derde uur van Samfort op zaterdag. Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Show in the feeling you get from whatever makes you smile. Ooh, it's everywhere. Love it.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 Cohen zei gisteren over Nova politiek op de vraag of Jorge Sorrigueta bij de toekomstige inhuldiging van Willem-Alexander mag komen, dat dat na al die jaren misschien zou kunnen. In 2002 werd Sorrigueta nog geweerd bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima vanwege zijn betrokkenheid bij de militaire groente in Argentinië. VVD-leider Rutte is het in tegenstelling tot Balkenende juist met Cohen eens. Volgens Rutte was het goed dat Sarageta niet bij het huwelijk was... maar is aanwezigheid bij de inhuldiging inmiddels wel mogelijk. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores om het leven heeft gebracht... meldde Peruaanse en Amerikaanse media op basis van bronnen bij de politie en de regering. Van der Sloot zou de vrouw hebben gedood omdat ze in zijn laptop zat te kijken... Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot daar zo woedend over... dat hij Stefanie Flores sloeg en haar nek brak. In Frankrijk gaat het proces van start tegen Jérôme Kerviel... de beurshandelaar die zijn werkgever, de Franse bank Société Générale... een miljardenverlies bezorgde. Kerviel wordt beschuldigd van fraude. De effectenhandelaar zou met ongeoorloofde speculaties... bijna 5 miljard euro hebben verloren... Volgens Kerviel wisten zijn superieuren wat hij deed en lieten ze hem zijn gang gaan zolang hij winst boekte. Hockeyster Naomi van As gaat weg bij Klein Zwitserland. Volgend seizoen speelt ze bij Laren. Volgens de Gooise Club heeft ze een contract getekend voor twee jaar. De 26-jarige Naomi van As werd vorig jaar door de Internationale Hockeybond uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. En dan het weer overwegend bewolkt. Vanuit het Zuidwesten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. En vooral vanmiddag kunnen die buien gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur van 20 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg.